Bitterzoet bed. Een luisterspel naar de roman La Mente Anglaise van Marguerite Dura. Vertaling en bewerking Koos Mulder. Regie Leon Povel. Op 8 april 1966 vindt men in Frankrijk in een goederenwagon een stuk van een menselijk lichaam. De daaropvolgende dagen werden in andere goederenwagons, op allerlei plaatsen in Frankrijk en daarbuiten nog andere stukken gevonden. De reconstructie van het lichaam geschiet in Parijs. Het is het lichaam van een vrouw. Alleen het hoofd wordt niet gevonden. De eerste mobiele brigade in Parijs die het onderzoek leidt... ...kan door bestudering van de aftakkingen van het spoorwegnet tot de conclusie komen... ...dat de treinen waarmee de stukken van het lichaam zijn vervoerd... Allemaal, wat hun bestemming ook was, één punt zijn gepasseerd, namelijk in Viurne, in het district Corbeille, daar waar de spoorlijn onder het viaduct van La Montagne Pavée doorloopt. Een grondig politieonderzoek in de gemeente Vierne, die 2500 inwoners stelt, onder wie 75 Portugezen, levert zeer snel de afzender van de lugubere stukken op. Claire Amélie Lanne, 51 jaar oud, zonder beroep, reeds twintig jaar woonachtig in Vierne, zit het haar huwelijk met Pierre Lanne. Wanneer Claire Lanne met de politie wordt geconfronteerd, bekent zij vrijwel meteen haar misdaad. Zij vermoorde haar doofstomme nicht Marie-Therese Bousquet. Wilt u mij even zeggen wie u bent? Ik heet Pierre Lanne. Ik kom uit Caois. Ik ben 57 jaar oud. Ik werk bij het ministerie van Financiën. U woont al 22 jaar in Viergenhuis, sedert 44? Ja. Uh, wij zijn na ons huwelijk altijd hier gebleven. Op twee jaar in Parijs na. Nou. U bent in 1942 in K.O. getrouwd met Claire Boeske? Ja. Voordat ik begin wil ik u eraan herinneren dat u niet verplicht bent mijn vragen te beantwoorden. Dat u weg kunt gaan wanneer u dat wilt. Akkoord. U weet ongetwijfeld uit het voorlopig onderzoek... dat zij zegt dat ze zonder hulp van anderen heeft gehandeld... en ook dat u van niets wist. Dat is de waarheid. U hebt de verklaring niet eerder gehoord aan de politie? Ik heb het gehoord toen zij bekende in het café Le Bateau... op de avond van de 13e april. Was zij het hier naar Le Bateau wilde gaan? Ja. Het was de eerste keer na de misdaad dat wij er zijn geweest had me gevraagd vast vooruit te gaan. Ze zou zelf nakomen. En toen ze kwam had ze een koffer bij zich... en uh, ze zei dat ze de avond naar Calder vertrok. Ze was in geen twintig jaar meer naar Calder geweest. En er was een agent in Burger in de bartow. We begonnen over de misdaad te praten... veronderstellingen onderstellingen te opperen En een van ons zei, als om iets slims te zeggen dat hij wist dat de misdaad in het bos was betreven op vijftig meter van het viaduct. Wie? Ik. Ik weet niet waarom ik het deed. En toen ging zij naar de agent en zei, nee, het was niet in het bos, het... Het was in een kelder, s morgens om vier uur. Voor die avond had u geen enkel vermoeden gehad van wat er was gebeurd? Helemaal niet. Ik zou graag willen dat u herhaalde wat zij tegen u zei... om de afwezigheid van haar nicht Marie-Therese Boeskier te verklaren. Ze zei... Weet je, Marie-Therese is vanmorgen heel vroeg naar Carreur vertrokken. Dat was tegen zeven uur toen ik omstond. U geloofde haar? Ik... Ik dacht dat ze niet helemaal de waarheid sprak, maar wel voor een deel. Uh, ik dacht niet dat ze loog... Geloofde u altijd wat ze u vertelde? Ja, de mensen die haar kenden geloofden haar. Ik was van mening dat ze vroeger over bepaalde dingen in haar verleden wel eens tegen mij had gelogen. Maar uh, dat ze dat nu uh, absoluut niet meer deed. Over welk verleden? Voordat wij elkaar hadden ontmoet. Dat is lang geleden, dat heeft niets met de misdaad te maken. U was niet verbaasd over het vertrek van uw nicht? Ja, ja, zeker. Erg verbaasd. Maar ik moet bekennen dat ik... Eh, vooral aan ons huishouden dacht. Wat er van terecht zou komen in haar afwezigheid. Het zou een ramp worden. Ik heb haar ondervraagd. Maar ze vertelde me een verhaal dat niet ongeloofwaardig leek. Dat Marie-Thérèse vertrokken was om haar vader te bezoeken. Dat ze hem terug wilde zien voor zijn dood dat ze over een paar dagen terug zou komen. Hebt u haar daar aan herinnerd toen, ze, toen die paar dagen voorbij waren? Ja, toen zei ze... We zijn wel zo goed als zonder haar. Uh, ik heb haar geschreven dat ze niet meer terug hoefde te komen. U geloofde haar nog steeds? Ik dacht dat ze iets voor me verborgen hield... maar ik had nog steeds niet de indruk dat ze tegen me loog. Maar er speelde u wel allerlei andere veronderstellingen door het hoofd? Ja. De enige eerste keer die ik mij herinner is deze, dat Marie-Thérèse vertrokken was, omdat ze opeens genoeg van ons had en uh, dat ze ons had niet dat niet te durven zeggen. Wat voor veronderstelling had u nog meer kunnen maken, Marie-Thérèse kennende zoals u haar kende? Nou, dat ze misschien met een uh, man was meegegaan, een uh, Portugees. De Portugezen kon het niet schelen dat ze doofstom was, ze spreken geen Frans, en met uh, Alfonso, Kon ze misschien met hem zijn meegegaan? Nee, nee, zelfs vroeger niet. Wat er tussen Marie-Thérèse en Alfonso was, dat is nooit van sentimentele aard geweest. Dat was meer uh, voorzien in een behoefte, begrijpt u? Ja. En dat ze misschien een ruzie zouden hebben gemaakt, dat is helemaal niet bij me opgekomen. Wat was u van plan te gaan doen? ...maatregelen te treffen om Claire in een rusthuis te laten opnemen... ...voordat ik naar Corotto kon gaan om Marie-Thérèse terug te vinden. Op die manier zou ik aan marie Therese kunnen zeggen dat ik voortaan alleen was... ...en dat het werk veel minder zwaar was. Met andere woorden, dit vertrek was voor u een... ...ongezochte manier om van Claire af te komen. Ja, ja. Pijnlijk, maar toch een manier... Ik kan zelfs wel zeggen een onverwachte meevaller. En als Merit de Reis geweigerd had terug te komen ondanks het vertrek van Claire... had u daar al over nagedacht? Ja, dan had ik iemand anders genomen. Ik kan niet zelf voor het huishouden zorgen. Maar u had zich dan op dezelfde manier van Claire... omdaan. Ja, ja, ja. Dat, dat lag nog meer voor de hand. Een nieuw iemand had nooit aan Claires aanwezigheid in huis kunnen wennen. Dus om al deze redenen hebt u geen moeite gedaan wat meer te weten te komen over het vertrek van Marie-Thérèse? Misschien, ja. Maar het is ook zo dat ik Claire in die dagen heel weinig heb gezien. Het was mooi weer en ze bleef in de tuin. Ik deed de boodschap als ik van het kantoor kwam terugkwam. At ze? niet? Nee. Ik geloof dat ze s'nachts at. Eén keer zag ik uh, ochtends dat er van het brood was gegeten. Was ze dodelijk vermoeid na die vijf dagen? Als ik wegging, dan was zij in de tuin. En als ik terugkwam dan was ik terugkwam, dan was ze dan nog. Ze zag me niet. Ik was een vreemde voor haar geworden helemaal. Ik geloof niet dat ze dodelijk vermoeid was. Ja, ik spreek voor over de dagen na de misdaad. In de, in de tijd van de misdaad heb ik er inderdaad één keer in de tuin aangetroffen. Zoals in slaap gevallen op de bank. Ja, ze maakte de indruk uh, dood op te zijn. En de volgende dag trof ik haar tegen twee uur... ...s middags geheel gekleed aan. Ze zei dat ze naar Parijs ging. Ze kwam later terug tegen tien uur s'avonds. Zij ging zelden naar Parijs? Ja, ja, zelden. Zelden de laatste paar jaar. Afgezien van dat bezoek aan Parijs... ...heeft ze volgens mij iedere dag in de tuin doorgebracht. Of dat nu voor of na de misdaad dat was... Ik hoor dat ze meestal veel tijd in de tuin doorbracht, dus wat is het verschil? Uh, er is helemaal geen verschil. Toen Marie-Thérèse er niet meer was... waren er alleen geen uurtjes met haar in haar huis meer. Ze kon dus zolang ze wilde in de tuin blijven, tot s'nachts toe. U riep haar niet? Ik had er geen zin meer in. Ik, ik was al een tijdje een beetje bang voor haar... sinds ze de transistor in de put had gegooid... Ik dacht dat dat het einde was. Die angst, was dat ook niet een beetje achterdocht? Mm, misschien, maar niet in verband met wat er uh, gebeurd is. <laughs> Hoe zou ik... Hebt u haar teruggezien na haar arrestatie? Ja, ik ben de dag daarop naar de gevangenis gegaan. Ze hebben hem bij haar toegelaten. Wat voor indruk maakte zij nu op u? Ik begrijp... Zelf. Waar was u bang voor? Oh, voor alles. Omdat Marie-Thérèse er niet meer was. Zij hield haar in de gaten? Ja, dat moest wel. Op een vriendschappelijke manier, dat wel. Ik, ik was bang dat er een schandaal van zou komen dat ze een eind aan haar leven zou maken. U bent al die dagen niet in de kelder geweest. Uh, in de winter ga ik daar hout halen, maar toen was het warm weer. We hadden de haard niet meer aan. Trouwens, ze zei tegen mij: Marie-Therese heeft de sleutel van de kelder meegenomen. Ga er maar niet meer heen. Was u bang dat ze zelfmoord zou plegen, of hoopt u dat juist? Ik weet het niet meer. Ik zou graag uw mening willen horen. Denkt u dat zij helemaal alleen heeft gehandeld, of dat iemand haar heeft geholpen? Alleen daar ben ik zeker van. Het schijnt dat ze verteld heeft dat ze een keer omstreeks twee uur s'morgens Alfonso heeft ontmoet toen ze met haar boodschappentas naar het viaduct ging. Dat weet ik niet. Hebben ze Alfonso ondervraagd voor zijn vertrek? Ja. Hij heeft ontkend dat hij haar ma de misdaad zou hebben ontmoet. Maar hij zegt dat hij haar dikwijls s'nachts in het dorp tegenkwam al jarenlang. Heus? Ja. Dat is niet mogelijk. Als Alfonso tenminste de waarheid spreekt. Ja, als... Yes hij dat zei, dan is het waar. Wat zei zij van Alfonso? Mm, ze sprak niet over hem. Net tenminste over de anderen. Als hij hout kwam hakken, dan, uh, dan was ze tevreden. Ze zei dan altijd, dank dat Alfonso reis in Pionne. Zoals u weet ben ik hier niet om u over de feiten te ondervragen, maar over de achtergronden. Waar het mij om gaat, is uw mening over haar. Ik begrijp het. Waarom zei ze volgens u dat ze Alfonso had ontmoet? Ze hield erg veel van hem. Dus uh, onder gewone omstandigheden zou ze niets gezegd hebben om hem vooral niet in verlegenheid te brengen. Ik, Ik weet het uh, niet. Op de avond van de 13 april zei u in Le Bateau, in tegenwoordigheid van de politieagent, dat Alfonso alles van de misdaad afwist. Ik geef geen antwoord. Maar hoe weet u dat? politieagent had een bandrecorder in zijn tas. Alles wat er die avond van de 13 april is gezegd is, opgenomen. Dus u weet alles? Nee. Een bandje kan alleen laten horen wat, wat het heeft opgenomen. u wordt er niet veel wijzer van. Maar als... Als iemand in Fjorn het had kunnen weten... Wie was dat dan? Hij, hey, Alfonso. Weet u dat hij Frankrijk heeft verlaten? Nee. Ik wil weten wie die vrouw is, Claire Laam. Waarom zij beweert dat zij die misdaad heeft begaan. De rest lag maar koud. Zij geeft geen enkele reden op voor die misdaad. Daarom zoek ik die voor haar. Begreep u waarom zij zo op Alfonso gesteld was? Mm, het was een man die in een hut woonde in het bos in de bergen. Hij werkte bij deze en gene. Daar kenden we hem van. In Vionne zei men dat dat vond zo een beetje simpel was, begrijpt u. Hij praatte ook niet veel, maar... Uh, ...zij verzon waarschijnlijk allerlei verhalen om hem heen. Leken ze niet een beetje op elkaar? Ah, misschien eigenlijk wel, ja. Toch was zij veel slimmer dan hij. Wat zeggen ze over haar? Hebt u daar nog, nog naar geïnformeerd? Hmm. De mensen zeggen wat ze altijd zeggen dat ze te lang hebben zien aankomen. Ik weet niet wat ze vroeger van zei. Geen mens heeft gezegd dat u niet gelukkig was met haar. Ik heb altijd de waarheid verzwegen. Hoezo? Over het soort leven dat ik met haar moest leiden. Er was al jarenlang alleen maar onverschilligheid tussen ons. Ze keek ons niet meer aan. Aan tafel hield ze haar ogen neergeslagen... Het lijkt wel of ze geïntimideerd werd, of ze steeds meer van ons vervreemd raakte, naarmate de tijd verliep. Soms dacht ik dat de aanwezigheid van Marie-Thérèse was, die haar eraan gewend had haar mond te laten houden. Ja, zelfs, of ook van de dat ik er spijt van had dat ik haar laat komen. Ja, wat dan? Ze stak geen hand uit. Zodra de maaltijd voorbij was, verdween ze weer naar de tuin of naar haar kamer. Dat uh, hing van het weer af. Maar wat deed ze in de tuin of in haar kamer? Volgens mij sliep ze. U ging nooit naar haar toe om met haar te praten? Nee. nee. Om haar te begrijpen had je intiemer met haar moeten zijn. Maar van tijd tot tijd moest ik, het, moest ik met haar praten. Als het om grote aankopen ging, om reparaties aan het huis, dan vertelde ik het haar, daar stond ik op. Ze vonden dat het goed, weet je. Vooral de reparaties. Een werkman in huis, dat vond ze erg plezier. Ze volgde hem overal, ze keek hoe hij werkte. Ja, soms was dat wel een beetje vervelend voor zo'n man, maar ja... De eerste dag... daarna liet hij haar begaan. Ja, het was eigenlijk een, een soort krankzinnige die je in huis had, maar niet lastig. En daarom hebben we niet genoeg aangebaan gehad... Eigenlijk wel, ja. Meer hoef je niet achter te zoeken. En ziet u, daarom heb ik mij afgevraagd of ze niet alles verzonnen heeft. Of zij het wel is die de dame meisje heeft vermoord. Die vingerafdrukken die kloppen, nietwaar? Ja. Daar weet ik niks van. Waar heeft zij als vrouw de kracht vandaan gehaald. Als de bewijzen er niet waren, dan zou u toch zelf ook niet geloven? Niemand. Zij misschien ook niet. Ze zegt dat ze u een keer vroeg. Zich niet precies gezegd wanneer dat was. Of u wel eens gedroomd had dat u een misdaad beging. Herinnert u zich dat? Ja. De rechter heeft me die vraag ook al gesteld. Het was. Uh, twee of drie jaar geleden, denk ik, op een ochtend. Ik herinner me vaag dat ze wat tegen me zei van een. Uh, droom over een misdaad. Ik heb er waarschijnlijk geantwoord dat iedereen wel eens zoiets heeft. Het dat, dat, uh, mij ook was overkomen. En u sprak de waarheid? Ja, ja. Vooral één keer een uh, nachtmerrie. Wanneer? Uh, kort voordat ze die vraag stelden, geloof ik. Ik. ik drukte op een knop, alles sprong de lucht in en. Wie was er dood? U hoeft niet te antwoorden, dat weet u. Uh, ik weet het, maar. deze keer moet ik antwoorden. Het was Marie-Thérèse Bousquet. Maar tegelijkertijd huilde ik in de nachtmerrie, omdat ik merkte dat ik me de persoon had vergist. Ik wist niet precies wie er moest sterven, maar het was niet Marie-Thérèse. Ik geloof dat het mijn vrouw ook niet was. U hebt niet geprobeerd u dat te herinneren? Ja, jawel, maar dat is me niet gelukt. Maar dat heeft niets te maken met wat er nu pas gebeurd is... Waarom vraagt u me erover? Ik mag er wel aan herinneren dat u niet gedwongen was te antwoorden. Ik concludeer dat u allebei dezelfde persoon hebt gedood. U in een droom, zij in werkelijkheid. Maar ja. ik wist dat ik me vergiste. Die vergissing hoeft niet bij uw droom over die misdaad te hebben behoord. U hebt hem waarschijnlijk direct daarna... ...gecorrigeerd. Hoe? Maar... Tweede droom, u hebt misschien een tweede droom gehad, waarin u huilde. Mm, het is mogelijk, dat gaat buiten mij om. Allicht lijkt me trouwens niet voor de hand liggen... dat uw vrouw en u dezelfde moord zouden hebben begaan via Marie-Thérèse. Of dat nu een droom was of een werkelijkheid. Uw werkelijke slachtoffers zullen wel niet dezelfde zijn geweest. Hebt u met uw vrouw over die droom gesproken? Ik bedoel, in details. Nee, helemaal niets, nee. Olly? Oh, dat soort dingen vertelde ik haar niet. Dat ik haar van die droom verteld heb, was om haar te kalmeren... omdat ze mij vragen had gesteld. En dan, ja. uh, ze was niet discreet. Ze begreep niet dat er dingen zijn die je niet zegt. Als ik haar mijn droom over Marie-Therese had verteld... dan zou ze in staat zijn geweest er aan tafel over te praten... of als bij me was, stame mensen. Maar dat kon niet hopen. Oh, Marie-Therese verstond alles uit de beweging van de lippen. Alles. Niets van wat we zeiden ontging haar. Door wat mijn vrouw aangaat... Er was tijd voor nodig om er iets uit te leggen. Zelfs het eenvoudigste verhaal, uren. Van de ene dag op de andere vergat ze alles. Ik was erg eenzaam bij haar. Maar er waren toch wel dingen die ze niet vergaat. Inderdaad, ik, ik, ik ben aan het generaliseren. Ze had het eigenlijk een geheugen. Kouder herinnerde ze zich alsof ze de vorige avond was vertrokken. Ja, dat is waar. U bedroog haar vaak? Iedere man zou haar bedrogen hebben. Ik zou gek zijn geworden als ik haar niet had bedrogen. Het moet ze geweten hebben. Het liet haar koud. En zij? Van haar kant? Ik geloof niet dat ze me ooit heeft bedrogen. Niet uit trouw, maar omdat het verhaal allemaal hetzelfde, hetzelfde neerkwam. Zelfs in het begin, toen, we, toen ik het gevoel had dat... als er een ander in mijn plaats was geweest... dat het voor haar geen verschil gemaakt zou hebben. Zou dus net zo goed van de ene man naar de andere kunnen gaan? Ja, ja, maar aan de andere kant kon ze niet zo goed bij dezelfde man blijven. Ik, ik was er nou eenmaal? Kunt u me een voorbeeld geven van het soort dingen... waar ze het minst begrip voor had? Uh, alles wat met fantasie te maken had. Uh, een verhaal, een hoorspel bijvoorbeeld. Het lukte me nooit daarbij te brengen dat het niet echt was gebeurd. In zekere opzicht was een kind... De televisie, ja, die begreep ze. Uh, op haar manier dan. Maar die leverde tenminste geen probleem op. Was ze de krant? Ze beweerde wel dat ze de krant las, maar daar ben ik niet zeker van. Ze las de koppen en daarna legde ze hem weg. Nou, u kent haar. Ik zeg u dat ze de krant niet las. Ze deed alsof ze de krant las. Nee, nee, nee. nee ze deed niet alsof. Ze deed nooit alsof. Helemaal niet. Ze dacht dat ze de krant las. Dat is heel iets anders. En uh, een jaar of tien geleden is ze opeens met hartstocht van die onzin gaan lezen. U weet wel, die uh, stripverhalen voor kinderen. Ik weet niet waar ze ze vandaan haalden. Nou, dat ergerde me. Ik heb het al verboden en uh, toen ze er toch mee door was gegaan, heb ik ze verscheurd. En daarna las ze niet meer. En wat die stripverhalen betreft kwam het dus door mij dat ze niet meer las... Het was voor haar best wel. Het is anders wel te Aan mevrouw. Hm? Wie? Uh, Claire, mijn vrouw. Op een keer, dat was in de tijd van die stripverhalen, heb ik haar gedwongen om mijn hart op een boek voor te lezen. Zo wat elke avond. Reisbeschrijvingen. Leerzaam, een uh... amusant boek. Het heeft niet geholpen. Ik heb het opgegeven. Dat is het enige serieuze wat ze ooit in haar leven heeft gelezen. De helft van dat boek. Het interesseerde haar niet. Dat wil zeggen, leren vond ze onbelangrijk. Ze kon niet leren. Bij de beschrijving van het ene land vergat ze dat van de vorige avond. Ik heb het er maar bij gelaten. Iemand die niet wil veranderen, die kun je maar beter met rust laten. Wat hebt u gestudeerd? Ik heb alleen schriftelijk eindexamen gedaan. Geen mondeling. Ik heb de studie eraan moeten geven door mijn vader stierf. Maar ik heb altijd geprobeerd op de hoogte te blijven. Ik houd van lezen. Zou u van haar kunnen zeggen dat ze totaal geen intelligentie bezit? Nee, nee, nee dat zou ik niet willen zeggen. Ze kon opeens een opmerking maken over iemand waar je van opkeek. Op een spannend moment kon ze ook heel grappig zijn. Soms deden ze gek samen, maar en zei... Nou, nu spreek ik over de eerste tijd toen Marie-Therese pas bij ons was. Soms sprak ze ook wel op een eigenaardige manier. Een beetje, beetje alsof ze een tekst opzei. Ik herinner me nog uh, over de bloemen in de tuin. Ze zei, bitterzoet is paars. Het ruikt niet, het is een giftige klimplant. Wat zou u gedaan hebben als u studie had kunnen voortzetten? Ik, uh, ik zou graag in het bedrijfsleven zijn gegaan. U zei dat zij geen fantasie had, of heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, uh, Dat heb je verkeerd begrepen. De fantasie van anderen begreep ze niet. Maar zelf had ze een rijke fantasie. Waarschijnlijk nam die een grotere plaats in de, dan, dan alle andere dingen bij elkaar. U stond daar helemaal buiten. Vrijwel helemaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de, de verhalen die ze verzwonden echt gebeurd hadden kunnen zijn. Er zat een kern van waarheid in. Het was niet allemaal verzonnen. Zo kwam het wel eens voor dat ze zich beklaagde over verwijten... die ik haar niet gemaakt had... maar die ik heel goed had kunnen maken. Die Gerard vader zouden zijn geweest. Of ze, of ze mijn gedachten had gelezen. Het gebeurde ook wel eens dat ze ons uh, gesprekken vertelde... die ze met voorbijgangers had gehad. Maar nou, niemand had kunnen denken dat ze die gesprekken verzoen... Ze had geen last van ouder worden, volgens u? Helemaal niet. Dat was haar sterkste kant. Dat troostte me soms wel eens. Hoe wist u dat? Dat wist ik. Wat zou u nu van haar zeggen? Over uh, de vraag of ze intelligent was of niet? Ja, als u wil. Uh, dat ze niets vast kon houden. Dat het onmogelijk voor haar was om iets te leren, wat dan ook zou had een studie kunnen beginnen. Het was alsof ze voor alles afgesloten was en voor alles open stond. Dat uh, zou je allebei kunnen zeggen. Ze hield niets vast. Uh, ze deed denken aan een huis waar geen deuren meer in zitten en waar uh, de wind doorheen blaast. Zou je kunnen zeggen dat ze geen enkele belangstelling bezat? Ook niet. Een belangstelling was erg gewoon geboren. Ik geloof dat ze een hele tijd geïnteresseerd is geweest in Marie-Thérèse... In het begin. Ze vroeg zich af hoe Marie-Thérèse leefde. Van Alfonso heeft ze zich dat ook afgevraagd. gevraagd. ze werd dan, Alfonso, Marie-Thérèse? Hm, mm, bijna. Ze heeft twee dagen lang hout gehakt, net als Alfonso. En ook werd ze was in haar oren gestopt om doof te zijn... ...en maakte ze baren net als Marie-Thérèse. Had u moeten zien, het was haast ondraaglijk. Zeg, zij de andere niet als... Onvolledig als leeg. Met de behoefte om ze te vullen, ze, ze af te maken met wat zij verzon. Ik begrijp wat u wil zeggen. Nee, het was eerder andersom. Ik denk dat ze de buitenwereld zag als iets wat je onmogelijk via de gewone middelen, uh, conversatie of uh, gevoel zou kunnen leren kennen. Toen ik haar ontmoette, ben ik om die reden van haar aan houden. Ik heb er veel over nagedacht en dat weet ik zeker. En toen ik me van haar had losgemaakt, toen ik uh, naar andere vrouwen ben gegaan, was dat ook om die reden, om diezelfde reden. Ze had mij niet nodig. Je zou kunnen zeggen dat ze me toch al kende. Dat ze daarvoor niet mijzelf erbij nodig had. Waar was ze van vervuld? Zeg met maar het eerste woord dat u te binnen schiet. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, dat, dat kan ik niet. Uh, van, van zichzelf? Waar zij? Wie was zij? Ik weet het niet. Hinderde het u of interesseert het u om over het te praten? Uh, het interesseert me. Meer dan ik had gedacht. Over uzelf? Uh, ja, ook. Ja. Schreef ze ooit brieven? Uh, ze schreef wel aan de krant vroeger, maar de laatste tien jaar heeft ze dat volgens mij niet meer gedaan. Nee. Ik denk dat ze nauwelijks meer kon schrijven. Trouwens, ze had niemand meer uh, in Caro behalve die oom, de vader van marie Reizen. Die had ze moeten schrijven. Die man? Daar geen uit Carole. Hoe weet u van zijn bestaan af? Of... Ze heeft het over me gaat tegen de rechter van instructie. Hm? Nee, ik dacht van niet. Als jij haar kent, dan kun je je onmogelijk voorstellen... Dat, er iets, dat ze iets van zich zou laten horen. Of dat ze een ander om een levenstegen zou vragen. Net zo'n als jij kon voorstellen met een boek. Terwijl ze aan de krant alles kon schrijven wat maar bij haar opkwam. Die agent heeft ze nooit weer gezien na haar huwelijk met u? Voor zover ik weet niet. Nee, nooit. Ze dus was erg ongelukkig geweest met hem. Ik geloof dat ze hem wilde vergeten. Wanneer? Toen ze mij leren kennen, wilde ze hem vergeten. Is ze getrouwd omdat ze wilde vergeten? Ik weet het niet. Waarom bent u met haar getrouwd? Lichamelijk trok ze me geweldig aan. Wat dat betreft kan ik wel zeggen dat ik gek op haar was. Dat heeft me ongetwijfeld belet de rest te zien. De rest? Haar merkwaardig karakter, haar krankzinnigheid. Is het u gelukt om haar de agent van KO te laten vergeten naar uw mening? Ik geloof het niet. De tijd heeft dat gedaan, op den duur. Ik niet. En zelfs als ik het was, heb ik toch zijn plaats niet ingenomen. Ze praat daar nooit over met u? Nooit. Maar ik wist dat ze eraan dacht, in het begin vooral. Maar dat ze tegelijkertijd wilde vergeten. Ziet u, toen Marie-Therese kwam, heeft ze zelfs niet geprobeerd iets over hem te weten te komen. Om hem zijn we nooit daar gins onze vakantie gaan doorbrengen. Iemand had me verteld dat uh, hij geprobeerd had achter haar adres te komen. Ik, ik vertrouwde het niet. U wilde haar dus tot iedere prijs behouden? Ja, ondanks alles. Zelfs na de eerste tijd van ons huwelijk. U hebt nooit met haar over de agenda uit Kouwer gesproken? Nee. Ze had u gevraagd dat niet te doen? Nee. Maar ik had geen enkele reden om er met haar over te praten. Wat had ik eraan om mij te horen zeggen dat ze nog steeds van hem hield? U bent iemand die er niet van houdt om te praten over dingen die u pijn doen, hm? Ja. Ja, zo ben ik ja. ja. U wist dat ze een poging had gedaan om een eind aan haar leven te maken om hem... ...dat ze zich een meer had willen verdrinken? Dat heb ik twee jaar na ons huwelijk gehoord. Hoe? Oh. Op dat moment was ik actief in een politieke partij. Ik wilde kandidaat staan voor de verkiezingen. Die herinnering zit vast aan de politiek... ...omdat het de kamerad uit Calor was die het toevallig was te weten gekomen... ...en die het meest vertrouwde in de politieke partij hadden we nooit persoonlijke gesprekken. We zijn weer vlug over wat anders overgegaan. U hebt er met haar niet over gesproken? Nee, nee. Uw houding ten opzichte van haar is er niet iets te veranderd? Ja, ja. wel. In negatieve zin. Hoe kon het anders? Ik wist dat ze geen zelfmoord zou hebben gepleegd als ik haar in de steek had gelaten. Toen u het nog niet wist, zou u toen hebben kunnen denken dat zij tot zelfmoord in staat was? Het heeft me niet zo verbaasd toen ik het hoorde. Maar dat betekent niet dat ik haar toen in staat moet hebben geacht. tot wat ze nu heeft gedaan, nee. Dat had ik natuurlijk nooit gedacht. Daar bent u zeker van? Waarom bent u nooit van haar weggegaan? Van het huishouden bracht er niets terecht. Maar al gauw is Marie-Thérèse gekomen en toen was dat geen probleem meer. Ik heb de laatste tijd nog eens overdacht hoe ons leven was. Er is een tijd geweest dat ik haar nog te zeer lief had om me te verlaten. Zelfs al leed ik onder haar onverschilligheid ten opzichte van mij... Later, toen ik andere vrouwen had gehad, trok die onverschilligheid me aan in plaats van me pijn te doen. Ze had nog wel momenten van koketterie. Ze werd zoiets als een bezoekster. Ja, toen, daarna, was het afgelopen. Totaal. Je bent getrouwd op huwelijksvoorwaarden? Uh... Ja, op mijn initiatief. Ze had inkomsten van een huis uit Kaur. Ja. Was u bang voor wat ze zou hebben gedaan als u van haar was weggegaan? Nee, ze zou vast en zeker naar Cora zijn teruggegaan. Maar was geen reden om bang te zijn. Er is nooit sprake geweest van echtscheiding tussen u. Nee, daar heb ik nooit met haar over gesproken. Misschien dat ik nooit een vrouw heb ontmoeten... die ik zoveel gaf dat ik eh, haar wilde willen verlaten. Een paar keer heb ik dat wel gedacht, maar... Nu weet ik dat ik nog nooit zo van een vrouw heb gehouden als van haar. En dat weet zij niet. Nee. U wist van het bestaan van die andere man af... ...voordat u met haar trouwde. Ja, van haarzelf. Ik besloot een streep door het verleden te halen. Je kunt er weinig aan doen dat een vrouw van dertig een verleden heeft... En dan, ik wilde haar voor mijzelf hebben. Ik zou ik weet niet wat gedaan hebben. U had niet met haar overtrouwen. Zo heb ik niet er gedacht. U betreurt het haar te hebben gehuwd als u uw leven overdenkt. Ik betreur alles wat ik gedaan heb. Maar haar meer dan de rest. Ik heb met haar ogenblikken van menselijk geluk beleefd die ik niet kan betreuren. U interesseert zich uitsluitend voor haar in alles wat ik u kan zeggen, is niet. Ja? Vanwege die misdaad? Dat wil zeggen, het komt door die misdaad dat ik me voor haar interesseer. Omdat zij krankzinnig is. Meer omdat zij iemand is die zich nooit aan het leven heeft aangepast. Hm. Laat dan met rust. Dat dient nergens toe. Het zijn woorden. Je kunt niet opnieuw beginnen. Wat u daar zegt, dat zijn woorden, je kunt niet opnieuw beginnen. Dat is zoals u gewoon bent te praten, ja. Oh, het lijkt me wel, ja. Ik heb gesproken zoals ik dat gewoon ben, als een idioot. Waarom zegt u dat? U zegt het werktuigelijk, zoals u die andere uiting gebruikte. Ja, dat is waar, ja. Zij... Spreek waarschijnlijk nooit op die manier. Nee. Zij zegt nooit dingen over het leven. Vertel ik u iets nieuws over haar? En ik? Ik begrijp niet waarom u 22 jaar bij haar bent gebleven. Ja, bij haar was ik vrij. Zij heeft mij nooit één enkele vraag gesteld. Zo'n vrijheid zou ik bij een andere vrouw... ...nooit hebben gehad, nooit. Ja, ik weet dat dat geen erg fraaie motieven zijn... ...maar het is de waarheid. Ik, ik zei tegen mezelf dat als ik haar had bedrogen... ...terwijl ik haar zo vuur had bemind ...dat ik dan een andere vrouw des te meer zou hebben bedrogen. Maar niet met die vrijheid. En dan een hele tijd lang heb ik haar, heb ik haar nog geweldig gevonden... Oh, ik kon er niet op. Eén keer heb ik in die uh, politieke partij een vrouw ontmoet... met wie ik graag had willen samenleven. Ze was vrij. Ze heeft twee jaar om me gewacht. T Tegen Claire uh, zei ik steeds dat ik overgeplaatst werd. Maar uh, ik was bij haar. We zijn een keer naar de uur gegaan. Veertien dagen, nice. We hadden afgesproken dat ik na die vakantie zou beslissen... ...weggaan van Claire of met die vrouw breken. Ik eh, heb me met haar gebroken. Waarom? Well. Misschien omdat ze jaloers was. Alle vertrouwelijke dingen die ik haar had verteld over Claire... ...die had zij daarna gebruikt om haar te kleineren. Dat vond ik walgelijk. U bent nooit in de verleiding gekomen? Er is nooit iets geweest tussen marie thérèse Bousquet en... u. Uh, laten we zeggen dat dat wel een keer bij mij is opgekomen... Dat is alles. Dat soort geschiedenissen is niet voor mij. Dat soort geschiedenissen? Is... Ja, met iemand die bij mij in huis werkte en die bovendien een nicht was van mijn vrouw. Maar het was heel gemakkelijk met marie therese dat hebt u waarschijnlijk wel gehoord. Ze hebben me verteld dat ze vaak s'avonds in het bos werd gezien met Portugezen. Maar ze heeft nooit een wat langere verhouding gehad. Nee, nee, nee, nee, wat wilt u? Ze was uh, gebrekkig. Als ik u zou vragen. wat voor rol. U hebt gespeeld in het leven van Claire Bousquet. Wat zou u dan antwoorden? Die vraag heb ik mijzelf nooit gesteld. Het is een vraag die niet veel zin heeft, maar je zou het kunnen antwoorden. Ik weet niet of ik wel een rol heb gespeeld in haar leven. Wat zou er van haar zijn geworden als u niet met haar getrouwd was? Zoals ze met een ander zijn getrouwd. Zo hetzelfde leven hebben gehad. Iedere man zou bij haar de moed verloren hebben. En dat is het mij is vergaan. Ze zouden vast en zeker van haar zijn weg gegaan. Maar ze zou weer anderen hebben gevonden. Daar ben ik van overtuigd. U herinnert zich dat ik u vertelde... dat zij uh, over bepaalde dingen in haar verleden had gelogen tegen mij? Ja. Het ging juist over dat punt. Dat zij voor onze ontmoeting uh, veel minnaars had gehad. Kracht na die poging tot zelfmoord. Ja, twee jaar lang. Dat heb ik na het huwelijk gehoord. Heeft ze tegen u gelogen of heeft ze er niet over gesproken? Ze heeft er niet mee over gesproken zoals normaal geweest zou zijn. En daarna, toen ik haar erover gevraagd heb... ...toen uh, heeft ze alles ontkend. Waarom? Ik weet er niets van. Dus u hebt wel eens met haar gesproken over haar verleden? Die keer wel, ja. Een paar weken na ons huwelijk. Daarna nooit meer? Nee, nee. Als er niet iemand met haar was getrouwd... Dus als ze toch de oude dag zijn doorgegaan met Jan en Alamant te slapen. En daarna... Eh, ik heb geen veroordelen tegen prostituees of vrouwen die met iedereen in bed gaan. Dat zou niet erger zijn geweest. Mensen, Viorne, Winkeliers, Buren... die zeggen dat er volgens hen nooit hooglopende ruzies waren tussen u. Dat is waar. Nooit. Zelfs dat niet. Wat zeggen ze nog meer? Ze zeggen dat u inderdaad verhouding had met andere vrouwen. Zelfs met vrouwen met vier jaren. Dat uw vrouw dat toeliet. Wat deed ze in het huis toen Marie-Thérèse helemaal was? Oh, steeds minder, van jaar tot jaar. Maar ah, wat? Ze deed haar kamer, meer niet. Het is altijd gedaan, heel grondig, elke dag. Meer dan strikt noodzakelijk was. Ze verzorgde zichzelf. Dat kost haar minstens een uur, ochtends. Jarenlang is er veel op uitgegaan. Het zei in Vjorn, het zei in Parijs. In Parijs ging ze naar de bioscoop. Of ze ging kijken hoe, hoe Alfonso hout hakte. Ze keek naar de televisie, ze was haar kleren. Ze wilde niet dat Marie-Therese eraan kwam. Die weet wat ze verder nog deed. Ze was in de tuin en dan... Hm. Meer weten we niet. Ieder jaar, zodra het voorjaar voor werd... wacht ze haar tijd op de bank in de tuin door. Ik weet dat het haast niet te geloven is, maar het is waar. Marie-Thérèse kookte heel goed. Nou, mijn smaak ook dus uitstekend. Ze was onovertroffen? Ja. Ik at vaak buitens huis. Ik, uh, ik had vergelijkingsmateriaal. Thuis had ik het beste. Waardeerde uw vrouw de maaltijden die haar nicht kookte? Ik meen van wel... Ze heeft daar nooit iets over gezegd. Niets, dat weet u zeker. Zeker? Waarom? Marie-Thérèse Boesquet ging nooit met vakantie. Euh, ze was niet bij ons in dienst, Vergist u zich niet. Als ze veertien dagen had weg willen gaan, dan had ze dat kunnen doen. Maar ze heeft het nooit gedaan. Nee, nooit. Ze was eigenlijk echt de vrouw des huizes. Dus uw vrouw Claire heeft 21 jaar lang de maaltijden gegeten die Marie-Thérèse klaarmaakte? Ja, waarom? Het eten dat ze maakten was heel goed, gevarieerd, gezond. Er waren ook nooit flinke ruzies tussen beide vrouwen? Nee. Nou ja, ik kan dat niet helemaal zeker zeggen. Ik liet ze vaak hele dagen alleen en vaak uh, verschillende dagen achter elkaar. Maar ik geloof het niet. Ja, Denkt u eens goed na. Ik, ik denk na. Nou... Nee, nee, ik herinner me niets. Maar hoe... Praten Claire daarover? Oh, gewoon. Op een keer riep ze me en uh, wees naar haar uit de verte, uit de keukendeur. Ze lachte en ze zei tegen me: Kijk, Harens, van achteren is ze net een paashos. We lachten er hartelijk om, <laughs> het was waar. S' winters, als ik uh, s'avonds thuis kwam, dan waren ze soms aan het kaarten. Nee, alles ging goed. Die harmonie is heel zeldzaam bij mensen die samen in hetzelfde huis wonen. Dat weet ik. Was het maar anders geweest. Meent u dat? Ja. Misschien ben ik door die vredigheid in slaap gesust. Als ik niet thuis was, dan uh, sliep ik slecht. Ik vond dat de mensen te veel praten. Het lijkt me of ik nu pas wakker ben geworden. U hebt er net gezegd dat marie therese over Claire waakte. U hebt erbij gezegd op een vriendschappelijke manier. Vooral de laatste tijd. Ja, het was nodig. Claire had af en toe stommiteiten uit die gevaarlijk hadden kunnen zijn. Marie-Therese waarschuwde me. Ik stuurde haar naar haar kamer of naar de tuin. Het beste was haar maar alleen te laten. En als u er niet was, wie stuurde u haar dan naar de kamer? Marie-Therese. En de rust in huis werd daar toch niet door verstoord? We dachten dat de rust verstoord zou zijn als we haar maar hadden begaan. Hoe bijvoorbeeld? Uh, ze verbrandde alle kranten tegelijk in de haard. Ze brak vaak dingen, worden. Ze verborg dingen. Begroef ze. Haar horloge, haar trouwing. Ze deed dan als ze dat had verloren. Ik weet zeker dat ze in de tuin zijn. Ze knipte ook dingen in stukken. Eén keer heeft ze haar dekens in stukken geknipt. Maar er was geen gevaar... zolang we maar geen lucifers of een schaar lieten slingeren. Dat is alles. Maar als marie er niet was? We lieten haar nooit alleen thuis. Onze kamer staat op slot... Ze alles doorgesnuffeld hebben. Om wat te vinden? Ja, dat was echt iets van een krankzinnige, Om wat zij noemde... speciale sporen te vinden die verdwijnen moesten. En s'nachts was er niets op slot. Ik heb het idee... dat Marie-Therese af en toe de keuken aansloot. Als ze de nacht met een Portugees doorbracht misschien. Het ontving ze haar kamer? Het zal eerst wel... Als ik helemaal boven op mijn kamer was, dan bemoeide ik me niet meer mee wat er beneden gebeurde. Ik ben van mening dat de Marie-Therese vrijstand te ontvangen wie ze wilde. De nacht van de misdaad, hebt u niets gehoord? Mijn kamer is op de tweede verdieping. Ik hoorde amper geluiden beneden. Niets? Uh, ik heb iets gehoord dat op een deur leek. De nacht van de misdaad, hebt u dus niets gehoord? Ik heb geen uh, kreten gehoord. U woont nu ergens anders, hè? Ja. Ik heb een kamer genomen in het Hotel des Voyageurs. U bent weer naar de bateau gegaan? Nee, nee. Ik ga naar de bar van het hotel. Waarom bent u niet weer naar de bateau gegaan? Ik wil met mijn verleden het breken. Zelfs met de goede dingen ervan. Wat bent u van plan nu te gaan doen? Hebt u daarover nagedacht? Ik uh, ga het huis verkopen... Ik ga ergens anders wonen, in het zuiden. Daar ziet u tegenop. U kunt zich niet herinneren of er de laatste jaren iets is voorgevallen... dat de misdaad als het ware aankondigde. Hmm. Misschien dat ze vlak voor de moord... er nog geen idee van had dat ze haar ging doden. Denkt u niet? Ze had u geen inlichting gevraagd over de aftakkingen van het spoorwegnet. Nou, volgens mij heeft ze deze oplossing in tegenstelling... met tot wat veel mensen denken, op het ogenblik zelf gevonden. Ze loopt s'nachts in Viorne te zoeken. Ze gaat met haar tas naar het viaduct van La Montagne Pavée. Een trein passeert en voilà, ze vindt de oplossing. Ik zie haar alsof ik erbij was... Of het hoofd doet u geen idee. Niet één. Ik heb het op goed geluk gezocht in de tuin. Niets. Wat zou u zeggen van de... van de redenen? Ik zou zeggen... ...waanzin. Misschien zou het nuttig zijn geweest als u die man in Carole had kunnen ondervragen. Die agent... Hij was de enige die kon vertellen hoe ze was toen ze twintig jaar oud was. Maar hij is dood. Weet ze dat? Ik geloof het niet. Verveelde ze zich? Nee. Ze verveelde zich niet. Wat, wat denkt u? Ik geloof net zo min als u dat ze zich verveelde. Ik moet u zeggen dat toen ze de transistor in de put had gegooid... Ik de dokter heb gevraagd om te komen. Hij zou uh, die week langskomen. Ze had ook uw bril in de put gegooid, hè? Ja, die van haarzelf ook. Hoe weet u dat? Ik zag haar uit het raam van mijn kamer. Waarschijnlijk heeft ze de sleutel van de kelder er ook in gegooid. Die hebben we, no hebben we nooit meer teruggevonden. Maar waarom denkt u dat ze die, die bril erin heeft gegooid? Ik dacht eerst dat het was om mij te beletten de krant te lezen. Maar ik geloof niet dat ze een andere reden had zodat het onheil volledig zou zijn. Hmm. Zodat het. afgesloten zou zijn. Ja, dat is het woord wat er wat, wat te binnen schiet. Ze had het televisietoestel in de gang gesleept. tegen de deur van de kamer van marie therese En ze had het bedekt met een oude rok van haar. Ik heb het teruggezet waar het stond. Ze heeft het niet eens gemerkt. De dag daarop werd gearresteerd. Hebt u iets van haar wat ze heeft geschreven? Al is het van lang geleden. Nee, nee, ik heb niets. We hebben dus niks op schrift van haar. Een paar jaar geleden vond ik klatjes van die brieven die ze aan de kranten in Versailles schreef. Dat was nauwelijks leesbaar, en stikvol fout, ik heb ze weggegooid. Waar ging het om? Uh, uh, ik herinner me, één vraag. Ze vroeg advies over het bitterzoet. Hoe je dat winters in huis moest overhouden. Bitterzoet, een soort onkruid. Winterhart natuurlijk. En uh, ze heeft toch op het lijk geschreven? ja. Altijd dezelfde twee woorden. Op de muren ook. Alfonso op de ene muur. En op de andere muur... het wordt kouder. fout. Alfonso. Kouder. Ja. Hebt u nog iets te zeggen over de misdaad? Het is... Erg moeilijk om u te zeggen wat ik denk. Ik geloof dat als Claire Marie-Therese niet had gedood, ze tenslotte een ander zou hebben vermoord. Mm. Ja. Omdat ze op de tast naar die misdaad is toegegaan, in het donker. Het doet er niet toe wie er aan het einde van de tunnel was. Marie-Therese of ik? Wat is het verschil? Ik zou er hebben horen aankomen. Wie had zij, volgens de logica van haar waanzin, moeten doden? Mij? U hebt net gezegd, Marie-Therese, of ik. Ik kom nu, op dit ogenblik, tot de tegenovergestelde conclusie. Waarom U? Weet het? Wanneer? Sedert dat ik uit Kaur weg ben. Op twee jaren in Parijs. Sinds u huwelijk met Pierre Laan? Ja, zo is het. U hebt geen kinderen? Nee. U hebt nooit gewerkt? Nooit. U hebt toegegeven dat u de moord op Marie-Therese Bousquet, uw nicht, hebt begaan. Ja. U geeft ook toe dat u. Geen medeplichtige gehad. Dat u het alleen hebt gedaan? Ja. U blijft erbij dat u echt gewoon totaal onwetend was van wat u deed? Hij is niet eens wakker geworden. Ik begrijp niet wat u wilt. Met u praten? Over de misdaad? Ja. Oh. We beginnen met die nachtelijke tochten tussen uw huis en het viaduct van La Montagne-Pavé. Hebt u daar bezwaar tegen? Nee. Bent u ooit iemand tegengekomen op die tochten? Eén keer kwam ik zo tegen. Dat is iemand die hout hakt in Vjormen. Ja, dat weet ik. Hij was onderweg. Hij zat te roken op een steen. We zeiden elkaar goeiedag. Hoe laat was dat? Tussen twee en half drie s morgens, denk ik. Hij keek niet verbaasd, hij vroeg u niet wat u daar deed? Nee, hij was toch zelf ook op pad. Om wat te doen volgens u? Ik weet het niet. Wachten tot het dag werd misschien... Ik heb er geen idee van. U vindt het niet ongewoon dat hij u geen vragen stelde? Nee. U werd ook niet bang toen u hem zag? Nee. Wie bent u? Weer een rechter? Nee. Ben ik verplicht u te antwoorden? Waarom? Vindt u het vervelend om te antwoorden? Nee, ik wil best antwoorden op vragen over de misdaad. En over mezelf. Hm. U hebt tegen de rechter dit gezegd. Op een dag was Marie-Thérèse aan het koken. Maar u hebt die zin niet afgemaakt. Ik zou u willen vragen dat nu voor mij te doen. Dat wil ik wel. Ze was aan het koken. Het was avond. Ik kwam de keuken in. Ze stond met haar rug naar me toe. En ik zag dat ze een of ander vlekje had in haar nek. Daar. Wat gaan ze met me doen? Dat weten ze nog niet. Is dat alles wat u over die dag wilt zeggen? Toen ze dood was, was het vlekje er nog, in haar nek. Ik herinnerde me dat ik het al eerder had gezien. Waarom hebt u er tegen de rechter niet over gesproken? Dat hij mijn data vroeg. Ik heb geprobeerd me te herinneren wanneer het was. Tussen de twee keer dat ik dat vlekje heb gezien, zijn er denk ik een paar nachten verlopen. Waarom hebt u die zin bij de rechter niet afgemaakt? Omdat het niets te maken had met de misdaad. Niet in die zin merkte ik dat ineens. U had dat vlekje nooit eerder gezien? Nee. Ik zag het omdat ze haar kapsel had veranderd. Daardoor kon je haar nek zien. Veranderde dat kapsel ook haar gezicht? Nee, haar gezicht niet. Wie was Marie-Thérèse Bousquet? Ze was een nicht van mij. Ze was doofstom geboren. Ze moesten natuurlijk iets voor haar zoeken, wat ze kon doen. Ze was heel sterk. Ze was altijd tevreden. Ze hebben tegen me gezegd dat omdat ik een vrouw ben. ...ze me alleen maar voor de rest van mijn leven in de gevangenis zullen stoppen. Vindt u het rechtvaardig of onrechtvaardig dat ze u opsluiten? Rechtvaardig. En onrechtvaardig. Waarom onrechtvaardig? Dat weet ik niet. Vindt u het niet onrechtvaardig voor uw man? Ik bedoel, van uw kant. Nee, eigenlijk niet. Het is beter dan de dood. En dan... Ja. Ik was niet zo dol op die man. Op Pierre. Waarom had hij marie therese laten komen? Om te helpen. En het kostte niets. Het was niet om te koken? Toen hij haar liet komen, nee. Hij wist niet dat ze goed kookte. Het was omdat het niets kostte. Pas daarna is hij haar geld gaan geven, geloof ik. U zegt steeds dat u de rechtbank alles hebt verteld, maar... dat is niet helemaal waar. Hm? U ondervraagt me om te weten te komen wat ik niet heb gezegd. Nee. Gelooft u mij? Jawel. Ik heb alles gezegd. ...behalve over het hoofd. Als ik gezegd heb waar het hoofd is... ...zal ik alles hebben verteld. Wanneer zult u dat zeggen? Dat weet ik niet. Ik heb gedaan wat nodig was. Het was niet gemakkelijk. Ik weet niet of ik het zal zeggen. Waarom niet? Waarom? Pas als het hoofd gevonden is, zullen we daar volkomen zeker van zijn... dat zij het slachtoffer is en niet iemand anders. Daarvoor zijn alleen haar handen al voldoende. Die kun je herkennen. Vraagt u mijn man maar. Kunt u zeggen wanneer u het hebt verborgen zonder te zeggen waar? Met het hoofd ben ik het laatst bezig geweest. Op een nacht. Ik had heel lang nagedacht wat ik ermee zou doen... Ik kon het niet bedenken. Toen ben ik helemaal naar Parijs gegaan. Naar de Porte d'Orléans. Ik heb gelopen en gelopen. Totdat ik het vond. Ik heb het gevonden. Ik begrijp niet wat u wilt. Wat heeft hij over me gezegd? Mijn man? Eigenlijk niets kwaad. Hij zei dat u de laatste tijd was veranderd, dat u erg weinig sprak. Op een keer hebt u tegen hem gezegd dat marie Therese op een beest leek. Ik zei op een paasos. Als u denkt dat ik haar heb gedood omdat ik dat heb gezegd... dan vergist u zich. Dan had ik dat wel geweten. Hoezo? Toen de rechter erover sprak... Tegen mij. U hebt nooit gedroomd dat u iemand anders was? Helemaal niet. Ik heb wel gedroomd dat ik gedaan heb. Maar heel lang ervoor. Ik heb het tegen mijn man gezegd. Hij zei dat het hem ook was overkomen. Dat iedereen van misdaden droomde. Hebt u tegen de rechter gezegd dat u als in een droom handelde toen u Marie-Therese doodde? Nee. Ze hebben het me gevraagd. En ik heb gezegd dat het nog veel erger was. Waarom erger dan een droom? Omdat ik niet droomde. Wat wilt u weten? Ik probeer achter te komen waarom u Marie-Therese Boeske hebt vermoord. Waarom? Omdat ik dat wil weten. Dat is uw vak? Nee. Doet u dat niet iedere dag? Met iedereen? Nee. Luistert u dan. Er zijn twee dingen. Het eerste is dat ik gedroomd heb dat ik haar doodde. Het tweede, dat toen ik haar doodde, ik niet droomde. Is dat wat u wilde weten? Nee. Als ik wist hoe ik moest antwoorden, zou ik het doen. Het is zo moeilijk voor me mijn gedachten te ordenen. Misschien lukt het ons, toch? Ten duur. Misschien. Als het me lukt, wat zullen ze dan met me doen? Dat zal van uw redenen afhangen. Ik weet wel dat hoe duidelijker een misdadiger zich uitspreekt, hoe eerder hij de doodstraf krijgt. Wat hebt u daar nu voor antwoord op? Dat u zelfs met dat risico toch graag wilt dat er zoveel mogelijk opheldering komt. Dat is wel waar. Ik moet u wel zeggen... dat ik van alle mannen met wie ik een verhouding heb gehad... heb gedroomd dat ik ze vermoorde. Ook van de agent uit Kaua. Mijn eerste minnaar, En iedere van hen meer dan eens. Dus ik moest het wel een keer in werkelijkheid doen. Uw man zegt dat u geen enkele reden had om een... Hekel te hebben aan Marie-Thérèse Bousquet dat ze haar werk goed deed. Dat er voor zover hij wist in al die zeventien jaar nooit een hevige ruzie tussen u beiden was geweest. Ze was doofstom. Je kon geen ruzie met haar maken. Maar als ze dat niet was geweest, had u dan reden gehad om haar verwijten te maken? Hoe kan ik dat weten? Maar u denkt net zo over haar als uw man. Het huis was van haar. ...zou niet bij me op zijn gekomen om uit te zoeken wat ze goed of slecht deed. En nu ze er niet meer is? Ik zie het verschil. Nu ligt er stof. U hebt liever dat het wat stoffig is. Het is toch beter dat het netjes is, of niet? Maar u, wat hebt u zelf liever? De netheid nam veel plaats in, in het huis... Te veel plaats. De netheid nam de plaats in van iets anders. Wie weet? Waarvan dan? Zeg met eerste woord dat u te binnen schiet. Van de tijd? De netheid nam de plaats in van de tijd. Is dat het? Ja. En het lekkere eten? Dat nog meer. Soms aan tafel stond ik op en ging de tuin in. Meer dan eens heb ik overgegeven. Vooral als er vleesragoo was. Ragoo. Dat vind ik vreselijk. Vreselijk. Ik begrijp niet waarom. Toch aten we dat vaak in hoor Toen ik klein was. Mijn moeder maakte het klaar. dat het minder duur was dan een stuk vlees. Waarom maakte marie Therese het klaar als u er niet van hield? Ze maakte het maar om ons dat voor te zetten, zonder bij te denken. Ze maakt het voor mijn man, die het dorp is. Ze maakt het voor hem, voor haarzelf, voor mij. Zomaar. Ze wist niet dat u niet van haar goed hield. Ik heb het nooit tegen ze gezegd. En dat kon ze niet raden? Nee. Als ik maar niet naar ze keek, terwijl ze aten, kon ik het tenslotte zelf ook opeten. Waarom hebt u nooit tegen haar gezegd dat u niet van vlees haar goed hield? Ik weet het niet. Denkt u zeer goed na? Omdat ik niet altijd dacht... ik hou niet van hoe kon ik het niet zeggen. Denkt u dat het daarom was? Dus u hoort nu van mij... dat u het tegen zou kunnen zeggen? Misschien. Ik heb er kilo's van opgegeten. Ik begrijp het niet erg goed. Waarom had u het op... in plaats van het te laten staan... In zekere zin vond ik het niet zo erg om die vieze, vette, goed te eten. Ik heb u gezegd dat ik erg dol was op de tuin. Daar had ik rust. Als ik binnen was bestond er al, altijd een kans dat ze me opeens kwam omhelzen. Daar hield ik niet van. Het was erg zwaar. En de kamers zijn klein. Hè? Ik vond dat ze te zwaar was voor het huis. Zei u dat ook tegen haar? Nee. Waarom niet? Omdat ze voor mij alleen te zwaar was als ik er binnen zag. Verder niet. Maar niet alleen zij. Mijn man is net een bonenstaak. En hem vond ik te lang voor het huis. Soms ging ik de tuin in om niet te hoeven zien hoe hij daar onder het plafond rondliep. In de tuin zochten ze u niet op. Nee. Er is een stenen bank... en een bed bitter zoet. Dat is mijn lievelingsplant. Het is een giftig kruid. De schapen raken het niet aan. U vindt het misschien vreemd, maar... soms voelt ik me heel intelligent op die bank... Als ik maar steeds onbewegelijk bleef zitten, had ik intelligente gedachten. Hoe wist u dat? Dat weet je. Nu ben ik alleen maar de persoon die u voor u ziet. Verder niet. En wie was u in de tuin? Zij die er nog zal zijn als ik dood ben. Deed u veel dingen die u tegelijkertijd plezierig en onplezierig vond? Wel wat. Op wat van manier vond u ze plezier? Later in de tuin dacht ik eraan. Elke dag op dezelfde manier? Nee, nooit. U dacht aan een ander huis? Nee, aan dat huis. Maar zonder hen erin? Nee, met hen. Zij waren daar binnen, achter mijn rug. Ik zocht verklaringen. Verklaringen waar zij, daar achter mijn rug, nooit aan zouden hebben gedacht. Verklaringen, waarvoor? Oh, voor heel veel dingen. Ik weet niet waarmee waarom ik tot op dit moment mijn leven heb doorgebracht... Hield van de agent uit KOR. Wie heeft er belang bij dat ik de gevangenis inga? Niemand. En iedereen. Ik weet het niet. Praak me niet. Mijn man heeft u verteld van de agent uit KOR? Niet veel. Toen ik 25 was, werd ik bemind door die geweldige man. Ik. Zoals ik hier voor u zit. In die tijd geloofde ik aan God. En ik ging iedere dag de communie. Hij leefde samen met een vrouw. En in het begin heb ik dat niet kwalijk genomen. Twee jaar lang hebben we elkaar waanzinnig bemind, Ja, waanzinnig. Hij heeft me van God losgemaakt. Ik zag God alleen via hem. Ik luisterde alleen naar hem. Hij was alles voor me. En tenslotte was er geen God meer, maar alleen hij. Alleen hij. En toen op een keer loog hij. Toen stortte de hemel in. Drie jaar later ontmoette ik Pierre En nam hem mee naar Parijs. Ik heb geen kinderen gehad. Ik vraag me wel af waar ik mijn leven mee heb doorgebracht. Hebt u de agenda uit ooit teruggezien? Ja, één keer. In Parijs. Ik kwam me opzoeken uit Kaur. Mijn man was er niet. Hij nam me mee naar een hotel vlakbij het Gare Hij wilde me terug. Maar het was te laat. Waarom te laat? Om elkaar te beminnen zoals vroeger. Ik heb me van hem losgerukt. Hij kon niet van me weggaan. Ik heb in het donker aangekleed en ben weggevlucht. Ik geloof dat ik daarna minder aan hem heb gedacht. In die hotelkamer bij het station zijn we voorgoed uit elkaar. Marie-Thérèse Bousquet was al bij u toen dat gebeurde? Nee. Ze is het jaar daarna gekomen. Mijn man heeft haar meegebracht uit Kauwauw. 7 maart 1945. Ze was 19. Het was op een zondagmorgen. Ik zag ze aankomen op de straat. Het verte zag ze er net zo uit als ieder ander. Maar van dichterbij merkte je... ...dat ze niet sprak. Het was stil in huis. Vooral de winteravonden... ...als de schoolkinderen naar huis waren. S'winters kon ik de tuin niet in. Ik bleef op mijn kamer. U hebt in Fjorn ook mensen ondervraagd over de misdaad? Ze zeggen dat ze het niet begrijpen. In de politiewagen heb ik er niet aan gedacht... ...om voor de laatste keer naar Vion te kijken... En zoiets denk je niet. Wat ik nu zie, is het plein s nachts. En Alfonso, die loopt te roken. Hij lacht als ik eraan kom. Er zijn mensen die zeggen dat u alle reden had om gelukkig te zijn. Ik had tijd genoeg. Wie anderen zeggen dat ze het wel hadden verwacht. Oh, ja. Bent u nu ongelukkig? Nee, ik ben het bijna. Het scheelt me heel weinig of ik ben gelukkig. Als ik de tuin had, zou ik volmaakt gelukkig zijn. Maar die zullen ze me nooit teruggeven. En ik heb liever deze droevenis. Die heb ik liever. Als ik een tuin had. Dat zou onmogelijk zijn. Dat zou te veel zijn. Nee. Wat zeggen ze ook weer? Dat u alles had om gelukkig te zijn. Maar het is waar. In de tuin dacht ik aan het geluk. Ik weet helemaal niet meer waar ik aan dacht, op die bank. Nu alles voorbij is, begrijp ik niet meer wat ik dacht. Waarom zegt u... Nu alles voorbij is, gelooft u dat? Wat zou er nog weer kunnen beginnen? Dus het is voorbij. Voor haar die dood is, is het voorbij. Voor mij die het gedaan heeft, is het voorbij. Met het huis is het ook afgelopen. Het heeft 22 jaar geduurd. Nu is het afgelopen. Het is één enkele, heel lange dag. Nacht. Daarna. De moord. Wat herinnert u zich? De winter, als ik het zonder de tuin moest doen. Verder is alles hetzelfde. Er is niets waar ik op die bank niet aan heb gedacht, lijkt me. Er kwamen mensen voorbij en aan die mensen dacht ik. Ik dacht aan marie therese en hoe ze leefde. Ik deed was in mijn oren. Dat is niet vaak gebeurd, misschien een keer of tien, dat is alles. Heeft mijn man gezegd dat hij het huis wil gaan verkopen? Ik wist het niet. Oh, hij zal het wel verkopen. En de meubels ook. Wat zou hij er nu mee moeten doen? Hij zal ze wel bij opbod verkopen op straat. De mensen zullen op straat naar de bedden komen kijken. De bedden op straat. Ze zullen het stof zien. En de tafels vol vet. En het vuile servies kan niet anders. Misschien zal het hem niet gemakkelijk vallen het huis te verkopen in verband met de misdaad. Misschien verkoopt hij het erbij voor de prijs van het terrein. In Viorne kost de vierkante meter op het ogenblik zo'n 700 francs, ziet u. Met de tuin zou dat een mooie som zijn. Maar wat zal hij met het geld doen? Dus u vindt niet dat u alles had om gelukkig te zijn? Voor de mensen die het zeggen en die het geloven vind ik het ook. Voor anderen niet. Wie? U. Maar als ik denk dat u in uw eigen ogen niet gelukkig was, dan vergis ik me ook. Ja. Als je denkt wat er tussen mij en de agent uit Cahor was, kun je zeggen, daarna is er niets meer. Maar het is niet waar. Ik ben nooit afgesneden geweest van het geluk in Kahor. Het heeft mijn hele leven overstroomd. Het is niet een geluk van een paar jaar geweest. Ik denk dat niet. Het was een geluk dat altijd zou blijven bestaan. Ik heb het altijd aan iemand willen uitleggen. Maar tegen wie kon ik praten over die man? Ik had brieven kunnen schrijven over hem. Maar aan wie? Aan hem? Nee. Dat had hij niet begrepen. Nee, ik zou ze zomaar aan iemand hebben moeten sturen. Maar zomaar iemand, dat is niet zo gemakkelijk te vinden. Ik had ze moeten sturen aan iemand die nog de agenda Gaur, nog Claire Laine kende. Dan pas zou het helemaal duidelijk zijn geweest. Misschien aan de krant? Nee, ik heb een paar keer aan de krant geschreven om verschillende redenen, maar nooit om zoiets ernstigs. Wat was er tussen de tuin, de rest? Het ogenblik dat je de etenslucht begon te ruiken. Dan duurde het nog maar een uur tot aan de maaltijd. Dan moest ik heel snel denken wat me te doen stond. Want dan was er nog maar een uur. Voor het einde van de wereld. Weet je meneer, in de tuin had ik een deksel van lood op mijn hoofd. Mijn gedachten hadden waarschijnlijk door dat deksel heen moeten gaan... om mij... om mij... Rust te geven? Ja. Maar het lukte maar zelden. Meestal bleven die gedachten in een kringetje ronddraaien. Het was zo verschrikkelijk dat ik er meer dan eens over heb gedacht een eind aan mijn leven te maken. Maar soms drongen ze wel eens door dat deksel heen. Ja, Soms kwamen ze wel eens een paar dagen naar buiten. Ik ben niet gek, ik weet heel goed dat ze nergens heen gingen. Maar op het ogenblik dat ze naar buiten gingen, om uit te vliegen, was ik zo, was het geluk zo groot dat het bijna op waanzin leek. Ik dacht dat de mensen het hoorden, dat die gedachten losbarsten als schoten. Soms draaiden de mensen zich om naar de tuin. Alsof ze geroepen waren. Ik bedoel, die indruk maakte het op me. Waar had die gedachte betrekking op, op uw leven? Als ze daarop hadden geslagen... zou niemand zich ervoor hebben omgedraaid. Nee, ze gingen over een heleboel andere dingen... Ik had gedachten over het geluk, over de planten in de winter, bepaalde planten, bepaalde dingen. Wat dan? De voeding, de politiek, het water, over het water, de koude meren. De bodem van de meer. De meren op de bodem van de meren. Over kokend water. Water dat bevriest, dat zich sluit. Veel daarover, over het water. Over het vee dat zich moeizaam voortsleept zonder rust, zonder handen. Over van alles en nog wat. Ook veel over de herinnering aan Kahoor. Als ik eraan denk. En als ik er niet aan denk. Over de televisie. Die zich met de rest vermengt. Het ene verhaal boven op het andere. En dat weer op een ander. Over het rondkriolen. Veel. Gekrioeld boven op ander gekrioeld. Met als gevolg, gekrioel enzovoort. Veel over de vermenging en de scheiding. Veel, heel veel. Het gekrioel gescheiden en niet gescheiden. Ziet u, korrel voor korrel losgemaakt, maar ook vastgeplakt. Over de vermenigvuldiging van het krioel en de deling, over het cementmengsel en alles wat verloren gaat, enzovoort enzovoort. Weet ik het? Over Alfonso? Ja, heel veel. Hij is grenzeloos, een open hart, open handen. Een lege hut, een lege koffer. En niemand die begrijpt dat hij ideaal is. Over mensen die op een of andere manier gedood hebben? Ja, maar ik heb me vergist. Nu weet ik het. Daarover zou ik alleen kunnen praten met iemand die dat ook is overkomen. Die me zou helpen. Begrijpt u? Niet met u. U had graag gezien dat andere mensen kennis hadden genomen van de gedachten die u in de tuin had? Ja. Ik had ze graag willen waarschuwen. Zodat ze wisten dat ik antwoorden voor ze had. Maar hoe? Door te spreken. Nee, ik was niet intelligent genoeg. Dat schoot ik in tekort. Had u graag heel intelligent willen zijn? Ja, eindeloos intelligent. Wat me verzoent met het idee dat ik op een keer moet sterven, is dat ik niet eindeloos intelligent ben. Dat is me nooit gegeven. Dat moet wel vreselijk zijn. Heel intelligent te zijn en te weten dat die intelligentie net als jezelf aan de dood is blootgesteld. Nog een vraag over de misdaad. Hebt u daar bezwaar tegen? Van die tijd weet ik haast niets af. Dat zullen ze u toch wel hebben gezegd. Waarom hebt u het gedaan? Waar hebt u het over? Waarom hebt u haar gedood? Als ik het had kunnen zeggen, zou u me nu hier niet zitten te ondervragen. Wat de rest betreft, weet ik het wel. De rest? Dat ik haar een stuk heb gesneden en die stuk in treinen heb gegooid... was omdat het de manier was om haar te laten verdwijnen. Wat zou u zelf gedaan hebben in mijn plaats? Trouwens, ze zeggen ook dat het niet slecht bedacht was. Ik wilde niet in handen van de politie vallen... voordat ik geslaagd was. En daarom heb ik haar laten verdwijnen. En nu u toch gearresteerd bent door de politie? Oh, nu zou ik naar het politiebureau gaan. Het is te vermoeiend, dat slagerswerk... Je kunt beter naar het politiebureau gaan. Soms geven ze iemand iets waardoor hij meteen inslaapt. Wie heeft u dat verteld? Dat is bekend. U weet niet waarom u haar hebt gedood? Dat zal ik niet zeggen. Weet u? Wat zou u dan zeggen? Dat hangt van de vraag af. Ze hebben u nooit de juiste vraag gesteld over de misdaad. Nee. Als iemand me die had gesteld, zou ik geweten hebben wat ik moest antwoorden. Zoekt u zelf niet naar die juiste vraag? Jawel, maar ik heb hem niet gevonden. Ik zoek er niet hard naar. Ze hebben me eindeloos veel vragen gesteld. En ik heb er niet één van herkend. Niet één? Geen één. Ze vragen, werkt u op de zenuwen, omdat ze doofstom is? Of, bent u jaloers op uw man? Of... Verveelt u zich? U hebt tenminste niet dat soort vragen gesteld. Wat is er verkeerd aan dat soort vragen? Ze staan los van elkaar. De juiste vraag zou al die vragen moeten omvatten en ook nog andere? Misschien. Interesseert het u werkelijk te weten waarom ik het heb gedaan? Ja, ik interesseer me voor u, dus... Alles wat u doet, interesseert me. Wat zou naar uw mening een voorbeeld van een goede vraag zijn? Van de vragen die u mij bijvoorbeeld zou kunnen stellen? U vragen stellen? Waarvoor? Bijvoorbeeld om erachter te komen waarom ik u ondervraag, hoe ik me voor u interesseer, hoe ik ben. Ik weet in welk opzicht ik u interesseer. Hoe u bent, dat weet ik al een beetje. Als Alfonso langskwam, ...om met Pierre te praten over het werk. Of wat dan ook. Dan ging ik achter de deur staan luisteren. Met u zou dat net zo zijn. Ik zou op enige afstand van u moeten praten. Ja. En met een ander. Zonder te weten dat u meeluistert. Zonder het te weten. Het zou bij toeval moeten gebeuren. Kun je beter horen achter de deur? Alles. Dat is iets wonderbaarlijks in het leven. Op die manier heb ik Alfonso doorgrond, zoals hij zichzelf niet kent. Wat voor stem had Pierre achter de deur? Hij? Dezelfde stem. Luister. Iets beters kan ik niet zeggen. Als u... Als u de juiste vraag vindt, dan zweer ik dat ik zal antwoorden. En als er een reden was, maar waar niet achter valt te komen... Een... Een reden die ze over het hoofd hebben gezien. Wie ze? Iedereen. U, ik. Waar is die reden? In uzelf. Waarom? Waarom niet in haar? Of in het huis? In het mes? Of in de dood? Ja, in de dood. Is de waanzin een reden? Misschien. Als ze al maar zoeken en niets vinden... zullen ze zeggen dat het de waanzin is. Dat weet ik. Nou ja. Jammer. Denk daar maar niet aan. U denkt eraan. Ik weet het. Als de mensen denken dat ik gek ben. Aan de klank van hun stem. Wat deed u in het huis? Niets. Eens in de twee dagen deed ik boodschappen. marie Therese had mijn lijstje. Maar u deed toch wel iets? Nee. Maar hoe ging de tijd dan voorbij? Met een sneltreinvaart. Uw man zei dat u elke dag uw eigen kamer deed. Wat mij betreft, ik deed mijn eigen kamer. Ik waste me, ik was mijn ondergoed en mezelf. Op die manier was ik altijd klaar. Begrijpt u? De kamer ook. Gewassen en gekapt, het bed opgemaakt. Ik kon de tuin in gaan. Er bleven geen sporen achter. Trouwens, als de anderen gek zijn... wat moet er dan van mij worden in hun midden? Als uw kamer gedaan was en u zat gewassen... waarvoor was u dan klaar? Nergens voor. Ik was klaar. Als er zich eventueel iets had voorgedaan. Als iemand me was komen ophalen. Als ik verdwenen was. Als ik nooit was teruggekomen... Dan hadden ze niets van me gevonden. Geen enkel speciaal spoor. Niets dan zuivere sporen. Vertelt u eens wat over het huis. Waar waren waar, bijvoorbeeld de kamers? Er waren twee kamers op de eerste verdieping. En beneden was de eetkamer. En de kamer van Marie-Therese. Had u geslapen voordat u naar haar kamer ging? Aangezien ik geen licht hoefde aan te doen, moet het al dag geweest zijn. Dus had ik waarschijnlijk geslapen. Ik werd vaak smorgens vroeg wakker. Dan liep ik wat rond door het huis. De zon viel naar binnen, tussen de eetkamer en de gang. De deur van haar kamer was open. U zag haar. Ze lag te slapen op haar zij met haar rug naar u toe. Ja. U ging naar de keuken om wat te drinken. U keek om u heen. Ja. Onderaan de stapel borden zie ik de rand van de borden die ik drie dagen voor ons huwelijk in Cahors had gekocht. In 1942. In de bazaar de l'Etoile. Het begint weer allemaal. Ik weet dat de gedachte aan die borden me zal meevoeren naar die dingen. Nou, vooruit dan. Ik heb er genoeg van, begrijpt u? Ik wil dat ze me komen weghalen. Ik wil drie of vier muren. Een ijzeren deur. Een ijzeren bed. En een venster met tralies. En dan Claire Lang daarin opsluiten. Dan doe ik het raam open. Ik gooi de borden kapot, zodat ze het horen en me komen bevrijden. Maar opeens staat ze daar. In de tocht. Wanneer was dat? Ze kijkt me aan. Wanneer was dat? Die gebroken borden. Dat was een jaar of drie of vijf geleden. Hoe oh, is het mogelijk dat uw man u geloofde toen u hem zei dat marie Therese naar Cahor was vertrokken? U laat me toch maar rust. Wat wilt u weten? Wat hebt u tegen uw man gezegd toen hij opstond? Ik zei wat u net hebt gezegd, dat ze naar Cahor was gegaan. Hij heeft niets gevraagd? Niets. Wat dacht hij dan? Ik weet het niet. Volgens u had Alfonso het door. Toen ik hem vroeg de televisie in de put te gooien, zag ik dat hij het doorhad. Alfonso. Hij zingt soms La Traviata als hij naar huis gaat. Verder hakt hij altijd hout. Wat vervelend. Twaalf jaar geleden hoopte ik dat hij me zo lief hadde. Alfonso. Dat hij me met zich mee zou nemen in het bos. Maar van die liefde is nooit iets gekomen. Eén keer heb ik een hele nacht lang op hem gewacht. Ik luisterde naar alle geluiden. Dan zouden we samen weer zijn begonnen. Aan de liefde. Aan Kaua. Hij kwam niet. Ik geloof het niet. Nee. Misschien. Nu zullen ze allemaal zeggen dat ik gek ben. Laat ze maar zeggen wat ze willen. Ze staan aan de andere kant. Ze zeggen maar wat, zonder na te denken. U stond ook aan hun kant, voor de misdaad? Nee, nooit. Ik heb nooit aan hun kant gestaan. Als ik er wel eens naartoe moest, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Om de andere dag deed ik boodschappen. Dan hoorde ik daarna nog een uur lang hun theaterstemmen galmen. Ging u wel eens naar het theater? Toen in Parijs woonde, heeft u me een paar keer meegenomen. La Traviata. Dat was in Kaor. Met de agent. Alfonso stond aan mijn kant. Zelfs al wist hij het niet. De agent uit Kaor ook. Die stond helemaal aan mijn kant. U weet niet wat er van hem is geworden. Hij is nog steeds opgesloten in die stad. En leidt het leven waar hij van houdt. Met de ene vrouw na de andere. Uw man, stond die aan de andere kant? Ja. En nee. Hij was er geknipt voor. Maar om ons is hij nooit helemaal naar die kant over gegaan. Hij zat klem tussen zijn eigen vrouw en de doofstomme. Anders. Waar is hij nu? In totaal. Zo. Stond Marie-Thérèse Bousquet aan de andere kant? Door haar gebrek stond ze nergens. Maar als ze normaal was geweest... dan was zij de koningin van de andere kant geweest. Onthoud u goed wat ik net zei. De koningin. Ze lachte vriendelijk tegen haar. Dus u begrijpt het. Tegen mij nooit... Ze was doofstom. Ze was een enorme massa doof vlees. Doof, doof, doof. In de kelder heb ik een donkere bril opgezet. Het licht uitgedaan. Ik heb het uitgedaan. Ik heb mijn bril opgezet. Ik had haar vaak genoeg gezien. Al honderd jaar lang. Je hebt gehoord wat ik net zei. Ik praat nu niet meer zoals straks. Gelooft u maar niet dat ik het niet weet als dat me gebeurt. Ik hou voorgoed op met praten. Op een muur in de kelder had u de naam Alfonso geschreven met een stuk houtskool. Herinnert u zich dat u dat geschreven hebt? Nee. Misschien dat ik hem wilde roepen om te hulp te komen. Ik kon niet roepen. Dat heb ik wel eens gedaan, geschreven om te roepen. Wie bijvoorbeeld? Een man die niet terug is gekomen. Op de andere muur stond het woord K.A.R. Oh ja. U kunt niet over de kelder praten of wilt u dat niet? Ik wil het niet. Dat was alleen maar een enorme inspanning om te proberen me van haar te ontdoen. Verder was het niets. Moet je een lijk van 80 kilo naar een trein overbrengen? Moet je een bot snijden zonder zaag? Ze zei, er lag bloed in de kelder. Maar zegt u nu zelf, hoe kon je dat vermijden, dat bloed? Die herinneringen aan de kelder zal ik in de dood meenemen. Ik zal ze meenemen. U was klaar om naar Kauw te vertrekken? De politie was overal, overal in de straten, in de cafés, op de begraafplaats met politiehonden. Dus zei ik tegen mezelf, voordat ze in de kelders gaan snuffelen, heb ik nog tijd om een paar dagen naar Kauw te gaan. Ik zou naar Hotel Kristaal zijn gegaan. Waarom bent u niet vertrokken? Ik ging langs Bal toe. Ze hadden het over de misdaad. Dat interesseerde me. Ik vergat de tijd. Ze hielden hardnekkig vol. Ze wilde per se aannemen dat zij in het bos was vermoord. Ik zei tegen Alfonso, vertel ze dat ik het heb gedaan. Toen is Alfonso naar voren gekomen en hij heeft gezegd... zoekt u maar niet verder, het is Klerlaan. Eerst was het stil... En toen geschreven. En daarna hebben ze me meegenomen. Wat zou u gedaan hebben in Kauwer? Ik zou wat rondgewandeld hebben in de straten. Ik zou Kauwer hebben bekeken. Maar de agenda, Kauwer, zou u die weer hebben opgezocht? Misschien niet. Waarom? Nu? Daarna zouden ze me zijn komen arresteren. Wat het hoofd betreft. Begint u niet weer over het hoofd. Ik zou graag willen weten voor welke moeilijkheden het u stelde. Om te weten wat ik ermee moest doen. En waar ik het moest laten. Je kunt een hoofd niet in een trein gooien. Ik heb er een echte begrafenis voor gemaakt. En ik heb de gebeden voor de doden opgezegd. Ook al heeft de agent het koude me dan van god losgemaakt. Ziet u, nu heb ik er toch iets over gezegd en dat wilde ik niet. Dus op dat moment begreep u dat u haar had gedood? U hebt het geraden? Ja, dat was op dat moment. U gelooft me. Ja vlekje in haar nek was er tevoren al. Toen ik het vlekje in haar nek zag, kwam ze weer een beetje terug uit de dood. En toen, met het hoofd, toen ik dat zag, kwam ze helemaal uit de dood terug. Ze moesten mij ook maar onthoofden om wat ik gedaan heb. Oog om oog. Op de binnenplaats van de gevangenis groeit geen gras, u zult binnenkort wel een tuin krijgen. Dat denkt u? Ja. Het is treurig. Ja. Soms voel ik me gek. Het is een belachelijk leven geweest. U voelt zich gek. S'nachts. Ja, ik voel me gek. Ik hoor dingen. Soms denk ik dat het echt is. S'nachts slaan ze mensen dood in de kelders. Op een nacht is er overal een begin van brandstichting geweest. De regen heeft het vuur geblust. Wie sloeg wie? De politie. De politie sloeg vreemdelingen in de kelder van Viorne. Of andere mensen. Bij zonsopgang vertrokken ze weer. U hebt ze gezien? Nee. Zodra ik kwam hield het op. Maar ik vergist me heel vaak. Het was rustig, stil, heel stil. Als er een onderzoek wordt ingesteld in het huis, denkt u er dan aan te zeggen dat de deuren, als je de trap afgaat, altijd de verkeerde kant op open gingen? Voor wie moet ik dat zeggen? Voor de vrouwen die later zullen komen. Is het altijd hetzelfde voor die anderen die hetzelfde gedaan hebben wat ik deed? Ja. Het is geen verklaring? Nee. Bent u moe, nu? Nee. Een moeheid waar je van uitrust. Misschien schreeuwt het nu maar weinig of ik ben krankzinnig. Of dood, of levend. Wat denkt u? Levend. Oh. Heb ik u gezegd waar ik het hoofd heb gelegd? Nee. Goed. Dat geheim moet ik bewaren. Ik praat te veel. Voor vandaag hebben ze me nooit vragen gesteld. Mijn weg heeft regelrecht tot deze misdaad geleid. Ze moeten me bewaken. Ik ben in de afdeling voor vrouwelijke misdadigers. Een advocaat kwam me zeggen dat ik naar een huis zou gaan... waar ik het zou vergeten. Ik geloofde hem niet... Ik gedraag me heel goed. Ik weet dat zo niet met zo'n mede gevangenis in zal gaan. Wat wil je? U zegt niets meer. Ze hebben me papieren gegeven om te schrijven en een pen houden. Ik heb het geprobeerd, maar ik kon geen woord vinden om op papier te zetten. Toch heb ik aan de kranten geschreven vroeger, heel vaak zelfs, heel lange brieven. Heb ik u dat verteld? In een van die brieven vroeg u hoe u het bitterzoet in de winter moest overhouden. O oh ja? Het was mijn lievelingsplant. Ik heb veel brieven geschreven, 53. Ik schreef maar raak voor de misdaad. Nu minder. Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was. U zegt niets meer. Nu moet u zeggen waar het hoofd is. Heeft u al die andere vragen gesteld om bij deze uit te komen? Nee. Als de rechter u verzocht heeft me die vraag te stellen, dan moet u maar zeggen dat ik niet geantwoord heb. Wat antwoordt u nou? Als ik u zeg dat ze me zullen opsluiten, de psychiatrische inrichting in Versailles? Dan antwoord ik... Ja. Ik, ik heb u geantwoord. Dus ik ben gek. Wat antwoordt u als ik vraag of ik gek ben? Dan antwoord ik ook ja. Dus u praat tegen iemand die gek is? Ja. Waarom zou u me dan vragen waar het hoofd is? Misschien weet ik niet meer waar ik het heb gelaten. Misschien ben ik de plaats vergeten. Zelfs een vage aanduiding zou voldoende zijn. Eén woord. Bos. Helling. Waarvoor? Om het te zeggen. Aan u? Ja. Als herinnering? Ja. Nee. Luistert u. zijn er nog andere dingen die ik u niet heb gezegd? Wilt u niet weten wat? Nee. Nou goed. Als ik u zou zeggen waar het hoofd is, zou u dan doorgaan met tegen me te praten? Nee. U bent ontmoedigd, is dat het? Ja. Als het me gelukt was u te zeggen waarom ik die grote, zware vrouw heb gedood, zou u dan weer tegen me praten? Nee, ik... Ik... Denk het niet. Wilt u dat we het nog eens proberen? Wat heb ik gezegd dat u zo opeens heeft ontmoedigd? Is de tijd voorbij? Het is altijd hetzelfde. Of je nou een misdaad hebt begaan of niet? Soms was mijn mond als de stenen van de bank... Heb ik u dat verteld? Als je de trap afging, waren er beneden drie deuren. De eerste is die van de eetkamer, de tweede die van de gang, de derde die van haar kamer. Ze stonden altijd open, op een rijtje, en allemaal dezelfde kant uit. Ze drukte zwaar op de muur aan die ene kant. Daarom kon je je voorstellen dat het huis overhelde en dat de dode naar beneden was gerold, de helling af. Langs de deuren. Je moest je vasthouden aan de trapleuning. Als ik u was, zou ik luisteren. Luistert u naar me. Je hebt geluisterd naar Bitterzoet Bed, een luisterspel in twee delen naar de roman La Mante Anglaise van Marie Dura. Vertaling en bewerking Koos Mulder De personen waren Pierre Lan, Guus Hermes, Claire Lan, Elise Homans en de ondervrager Edmond Klassen. Regie Leon Povel.